Ik wou met de trein wassen. Die Thomas met het NOS-journaal. De laatste lichamen en stoffelijke resten van de 39 migranten... die eind vorige maand omkwamen in een koeltruc in Engeland... zijn terug in Vietnam. In Vietnam zitten tien mensen vast voor mensensmokkel... en ook in het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn verdachten opgepakt. De chauffeur van de koelwagen, een Noord-Ier van 25... heeft deze week bekend dat hij al anderhalf jaar geld kreeg... voor het binnensmokkelen van illegalen. Vanuit Den Helder begint rond deze tijd weer een zoekactie... met gespecialiseerde duikers naar de twee vissers uit Urk... die sinds donderdag worden vermist op de Noordzee. Tot nu toe was het weer op zee te slecht voor een goede zoekactie. De vissers zonden donderdagochtend een noodsignaal uit. Daarna werd het contact verbroken. Vermoedelijk is de viskotter gezonken. De kustwacht gaat er niet meer van uit dat de vissers nog leven... en spreekt inmiddels van een bergingsoperatie.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 Vier grote bedrijven in de Rotterdamse haven willen de CO2 die ze uitstoten... vanaf 2023 opslaan in een leeg gasveld onder de Noordzee. Het gaat onder meer om Shell en Exxon. De opslag van CO2 is het belangrijkste middel van de industrie... om de uitstoot op korte termijn fors terug te dringen. Milieuorganisaties zijn niet enthousiast... omdat ze vrezen dat er op deze manier te veel geld naar de opslag gaat... en er niets meer overblijft voor de echte verduurzaming van de industrie. Het weer, periode met zon en vrijwel overal droog. Langs de kust kan nog een buitje vallen. Het wordt 7 graden. Morgen grijs bij maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A8, Zaandam richting Amsterdam, is een ongeluk gebeurd. Tussen West-Zaan en Zaanstad is de vertraging ruim een half uur. Er is maar één rijstrook open. Tot zover de verkeersinformatie.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 is zin in ZFM. ZFM. Met nu goedemorgen, Zantwoord. Er is een brandbare klant. Klant, dat is goed. Zeer goedemorgen op deze zaterdag 30 november 2019. Wij gaan uh, het programma Goedemorgen Zandwoord weer doen. En naast mij zit Gerry Rutte, die gaat ja. meepresenteren. Goedemorgen. Ja, ik, goedemorgen Ben Zonneveld. Ik ben een beetje, uh, niet bij stem, maar... Uh, het heerst een het beetje in ja. de verkoudheid. Iedereen aan de tafel gaat hoesten <laughs> straks. Uh, Jelmer natuurlijk niet, Jelmer kopen de techniek en die regisseert ons ook. Kort heeft de muziek weer gemaakt. De redactie is van Gert van Kuik. En jij hebt natuurlijk ook weer de eindredactie gedaan. En wat gaan we dan allemaal bespreken? Nou ja, we beginnen met het eerste, eerste onderdeel. En uh, Shirley Paré met haar vriendin zitten al bij ons aan tafel. Uh, en dat is het maandelijkse gesprek met Pluspunt. Het is de eerste keer, Shirley, dat jij bent. Dus dat is wel heel ja, spannend. Ja, klopt. <laughs> Daarna krijgen we Suzanne Jansen van het Amsterdam Beach Hotel. En zij gaat tijdens de Formule 1 volgend jaar een camping open. Een tijdelijke camping om 1800 Formule 1 liefhebbers uh, onder te brengen. Dat is heel wat op het deze Dat is, is veel, aan. hè? Dat ja, is nou, veel. Is best ja. veel. Ja. Daarna uh, het laatste uur, het laatste onderwerp van het, laatste, van het eerste... De Lions Nederland houdt een inzamelingsactie met uh, de spaarpunten en oud en vreemd geld. En dat gaan zij voor een uh, bepaald uh, uh, goed doel. Uh, maar daar gaan ze alles over vertellen. Het tweede Mooie uur staat uh, redelijk open en ik heb begrepen dat jij uh, mensen uitgenodigd ja. hebt over het ja. Watertorenplein, de Architecten. Ja. Het staat wereldwijd in de krant, maar niemand wil komen. Kom ja. Ze mogen niet komen omdat ze mogen ze niet ze komen. Alle, alle deelnemers aan die aan die uh, aan die dat, dat, dat overleg. Dus dat is de eigenaar van de watertoren, ja. dat zijn de architecten, dat is <coughs> dus de, de, de, de, de, de raad, niet de raad, maar de. De, de BNW, zeg maar dan eigenlijk. Ja. Die hebben dus een geheimhoudingsplicht moeten ondertekenen. Dus kunnen zij niets, mogen zij niks vertellen. Ik vind hem interessant. Maar daar gaan we toch even ja. met Kees Metters over praten. Want die uh, mag wel wat vertellen als politicus. Ja. Maar hij heeft natuurlijk ook nog wat over de bestemming voor het, leeg, het leegstaande stadhuis ja. wat, uh, ja. ja. wat gekomen. Ja. Ja. Nou, dat moet dan een uur volbrengen. We gaan het zien. Ja, spannend. Spannend. Ja. Oké, okay. Shirley. Ja, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> Helemaal naar het mooie Zandvoort afgereisd vanuit Amsterdam. Van en het is, Amsterdam. en ja, het is goed dat gegaan. En het is goed. ging bijna mis ja. met de metro. Ja. Openbaar vervoer doet het meestal wel goed richting Zandvoort, als je maar op het Centraal Amsterdam staat. Nou, precies, zo ja, is het. Voor één. Ja. Uh, Maandelijks gesprek met uh, een pluspunt. In dit geval uh, overkoepelend over alles. Ja. Want jij bent werkzaam in de Blauwe Trem. Ja klopt. Wat doe je in de blauwe uh, Sociaal werk. Dus uh, ik zorg dat het een beetje bruisend wordt, dat er uh, activiteiten zijn, uh, ik kijk uh, welke mensen graag iets zouden willen doen, waar de behoefte naar is en uh, nou ja, zo zorgen we dat er een paar uh, mooie dingen ontstaan daar. Mooie dingen? Ja. Zijn er mooie dingen ontstaan? Er zijn zeker mooie dingen ontstaan. Ja, uh, er zijn heel veel verschillende dingen eigenlijk. Uh, we hebben uh, Fit voor Senioren. Dat is heel erg druk bezocht. Uh, bloemenworkshop, uh, ook altijd heel erg druk bezocht. Je, bent, Je doet toch uh, iets heel goeds. En dat is dat het vertel is over de locomotief. Want dat ja, is ook heel goed. Ja, de locomotief ja. is ook heel erg mooi. Dat ja. is uh, elke dinsdagochtend. En uh, sinds kort ook elke vrijdagmiddag. En dat is eigenlijk voor, um, voor iedereen, alle senioren, die, of je nou uh, uh, lichamelijk, uh, geestelijk uh, niet helemaal uh, uh, lekker bent of dat je juist nog uh, fit bent. Uh, het is voor iedereen. Iedereen kan zich daar uh, welkom voelen. Je noemt, je noemt senioren. Ja, het is wel voor worden voornamelijk. Ja? Ja. En als iemand van de 45 naar binnen wil, nou ja, dan ook, mag dat ook. Ook van harte welkom. Okay. Ja, en, uh, en zeker ook als vrijwilliger, uh, want daar hebben we ook nog wel mensen voor nodig. Maar het is vooral uh, als je graag nog iets wil doen, maar je kan niet zo helemaal meer meekomen uh, met reguliere activiteiten, dan is dit een hele mooie activiteit waar je een kopje koffie kan drinken, um, spelletjes doen, uh, bewegen. Uh, we zijn sinds kort ook begonnen met samenwerking met de school die daar zit, de Hannie Schaft. Heel erg leuk, dan komen we bij de klas of de klas komt bij ons op bezoek. En uh, liedjes zingen, voorlezen. Ja, is Kortom, ge leuk. gezelligheid op de uh, ja. uh, vrijdagmiddag. En de dinsdagochtend. Ja, je hebt een heel papier meegenomen, want ja. het gaat natuurlijk uh, altijd <laughs> nog een beetje over uh, wat is het afgelopen maand gebeurd ja. in... Uh, ook Zandvoort, pluspunt, blauwe tram. Het is een heel groot, uh, overkoepelend ding. Mm. Zowel Noorden als, uh, als het centrum. Ja. Uh, wat is er gebeurd en wat is er nieuw? Um, nou, ik wil het eigenlijk vooral hebben over wat er, uh, wat er gaat komen. Dat, <laughs> dat heb ik vooral voorbereid. Nou ja. uh, <laughs> en um, we hebben op 11 december uh, in de blauwe tram weer het Alzheimer trefpunt. Dat is normaal elke eerste woensdag van de maand. Uh, deze keer is het de tweede woensdag van de maand. Uh, in de blauwe tram uh, dat is voor mensen met dementie en hun naasten. Um, en het thema van deze keer is uh, welke mogelijkheden er zijn voor zorg en wat er ook vergoed wordt voor de zorg. Dus als je de WMO hebt of um, uh, de wet langdurige zorg, nou zo zijn er een aantal van dat soort regelingen. En op die avond kan je uh, vragen stellen. Er worden ook voorbeelden uh, verteld. En je kan over je eigen situatie erover praten. Dus het is een hele informatieve avond. Uh, en het begint om uh, half acht. Oké. Okay. Ja. En verder. En verder. Uh, vanaf 14 januari. Gaan wij heel speciaal in de Blauwe Tram een, een warme lunch serveren? Elke, elke dinsdag. Een drie gangen lunch. En voor 8 euro. Eh, wel van tevoren uh, aanmelden. Want uh, ja, voor <laughs> Een je beetje, weet, co beetje concurrentie met Noord. Met Noord, ja. Nou ja, eigenlijk is het daar ook uh, de inspiratie. Want het is, wordt best wel druk bezocht. Ja. En we hebben van uh, verschillende bezoekers van de Blauwe Tram gehoord dat er ook behoefte aan is. Dus ja, ja, we gaan. Uh, zijn er mensen uit het centrum die dan naar Noord gaan om die lunch ja. op dinsdag te doen? Want ja. het is ja. daar redelijk gevuld. Dat klopt. Ja. Vandaar de spin-off naar, uh, naar het centrum. Ja. Ja, leuk. Dan hoeven ze niet zo leuk initiatief zo ver te ja, ja. Niet het spoor over. Ja. Ja. Het, het, spoor. Ja, het spoor. De barrière oh, het van het spoor. Zandvoort kunnen we ja, dat dan Ja, precies. <laughs> hey, maar heb je um, voldoende keukenspullen daar? Want ik, ik... Nou, uh, we, we, we gaan het uh, laten bezorgen door de slager. Okay. Ja, ja. Okay. Ja, dat ja. Kan ook. ja, want we hebben geen keuken helaas nee. in de Blauwe tram. Nee. we kunnen het ook niet daar klaarmaken. Nee, daarom. Niet? Omdat uh, in Noord is er een hele keukenproeg die dat uh, ja. regelt. Ja. Oh ja, bezorgd kan ook. Ja. Yeah. Volgens mij wordt het in Noord ook, ook wel redelijk ook bezorgd. Wordt ook dus dat, bezorgd. Uh, ja. Ja, het wordt warm gemaakt. Ja, en ja. je hebt dan ook, ook koken over de grens. En daar wordt het wel ja. uh, uh, in de keuken. We zijn er een beetje jaloers op in de blauwe tram, op die mooie keuken. Ja. <laughs> ja. wie, wie weet. weet. Nou, wie weet. Wie weet. En zijn daar vrijwilligers voor nodig? Ik denk het wel. Hè? Uh, we hebben al, we Heb al, al een veel? aantal vrijwilligers. Oh, okay. ja. dus, uh, maar sowieso hebben we altijd vrijwilligers ja. nodig. Dus uh, uh, stel dat je een bepaald talent hebt of je vindt iets hartstikke leuk om te doen. meld je alsjeblieft aan, want uh, in de blauwe tram uh, ben je ja. hartstikke welkom. Ja, uh, top. ja, ja. Dat was uh, januari. Ja, nou. en maar er staat er meer ik, op. Ja, ik heb nog iets van januari. Dat is uh, uh, um, over de betaling van de belbus. Uh, de ritten, dat gaat veranderen. Wij mogen uh, uh, vanaf 2020 geen contant geld meer uh, oh. accepteren. Oh. Ja. Dus het betalen van uh, die ritten moet dan met pinpas... Oh. En uh, dat gaat ook echt al vanaf begin januari in. Het is niet ontzettend oh, moeilijk... omdat die... je toch wat, met alle respect, oudere mensen vervoert... Klopt. die toch wat losse ja. guldens in hun zak hebben zitten. Ja, euro's. euro's. Ja, ja. <lacht> <lacht> maar dat, dat klopt, dat is ook uh, heel erg moeilijk. Maar het, het mag gewoon niet meer. En nou ja, je merkt natuurlijk ook wel dat hè, met al die plofkraken... de pinautomaten ja, ja. in het ja. stadsbeeld die worden ook steeds minder. Ja. Uh, dus ja, sowieso contant geld uh, betalen wordt uh, steeds moeilijker ja, ja daar ben dat, ik met een je eens. Kijk alleen even naar de categorie. Ja, ja. ja de, de ouderen Ik raad, vind het heel... Ja, die ja, ja klopt. Die hebben uh, geen... Ja, dat, geen dat gaat ook helemaal... En maar. het is... We, ja. we, we denken ook wel dat daar best wel wat vragen over uh, ja. zullen komen. Dus er is ook bij de balie van uh, Pluspunt... Ligt er een map? Heb je vragen? Uh, uh, schrijf ideeën, het er vooral ideeën, in? Of ideeën? Of je ja. anders zou kunnen doen? Ja, ja. ja er, is, er is weinig anders. Je maar, hebt, maar je, je zou een strippenkaart kunnen doen? Dat zou kunnen nog Een strippenkaart? daar komen de ideeën bij. Kijk, een strippenkaart. En die betaal je. Nou ja, ja, dan ben je klaar. Bijvoorbeeld, ja. ja. Het is, is ja, zo. Ja, nou ja, we nou ja. gaan hem meenemen. Nou ja. Wie weet, helpt het. Weer die, weer uh, die, weer die is opgelost. Yes. De Belbus wordt dus niet meer contant betaald. Dat nee, moet dus een beetje door naar de ja. klanten toe, maar dat komt wel ja. goed. Ja. Um. Nou. Nou ja, dan wou ik graag ook nog even benadrukken, nog een keertje, dat is waarschijnlijk al uh, een paar keer door mijn collega's ook al uh, gezegd, over de plusdienst uh, ja. die wij hebben. En ik wou er nog wat extra aandacht aan geven, want uh, het is, het, ja, het is zo'n mooie dienst. Hè? We hebben uh, talloze vrijwilligers die in ons bestand doen, uh, staan en die iets voor een ander willen doen. En uh, stel je hebt iemand nodig die um, hulp uh, voor boodschappen of een klusje in huis. Of um, je hebt hulp nodig om naar het ziekenhuis gebracht uh, te worden. Dan kan je de, de, de plusdienst bellen en dan uh, gaan wij op zoek naar een vrijwilliger die je daarbij kan helpen. Ja. Die uh, uh, busdienst plusdienst, uh -huh. um, hoe, hoe bel ik die? Is gewoon het, het pluspuntnummer? Uh, nou, de plusdienst, dat telefoonnummer kan ik noemen als je ja, dat ja, ziet. Ja, ja, ja. ja, dat is uh, 023-571-7373. Oké. Okay. Ja. En, uh, en als je dat niet weet, bel je uh, pluspunt op het algemene, het algemene, algemene nummer, nummer. en dan, dan kan ze je, je door, okay. is ook geen probleem. En op onze website staan al die nummers ook. Dus dat okay. is uh, mooi. En, en, en als je zelf denkt, ik heb iets aan te bieden, uh, dan uh, kan je natuurlijk ook aanmelden voor de plusdienst om uh, iemand te helpen. Zoals heel Zandvoort zoekt iedereen nou, nou, nog ja. vrijwilligers. <laughs> ja, Mocht je een talent hebben, meld je bij pluspunt en dat kan gewoon op het, het algemene nummer. Ja. Is nou, er nog tijd nog... voor één voor dingetje? Nee, je hebt nog tijd zolang jij doorgaat. Okay. Als er <that> tijd ja, is, dan stoppen wij wel. Ga je gang. Nou ja, ik heb nog, uh, nog uh, een leuke workshop in uh, Plus.noord... Uh, van Piet Bakgraag. Dat, oh. <here> Dat is uh, dinsdag 3 december uh, van half 2. Uh, hij verzorgt de dikke speculaas en de pepernoten uh, en de borstplaat voor het Sinterklaasfeest. Oh, dat is leuk. En uh, dat is een leuke workshop. En je kan zelf meedoen. Uh, wel een deegroller meenemen en nog iets, een beslag <laughs> ja, ja, je eigen heb, je, ja, precies, heb je geen uh, deegroller, ik gebruik thuis altijd gewoon een fles. Kan ook. Kan ook. <laughs> dus uh, de ingrediënten Kijk, krijg je wel bij ons. Kijk, mensen boven. Een fles. <laughs> Nou ja, het is een, ja, goed, het is een goed, goed alternatief. Goed al, ja. Ja, nou ja, toch? Ja. Er staat etiket erin. Het is rond. Een... Ja. Ja. ja, is ook heel bijzonder. Dan ja. Ook. Ja. En het ruikt altijd heerlijk. Dus, uh, wil je meedoen, geef je dan op. Het is voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Ja, deze moet echt opgegeven worden, want vol is vol. Dat klopt. En uh, het, de kosten daarvan zijn ook uh, 57. Oké. Okay. Ja. Nog even in de herhaling. Uh, dinsdag 3 december, 3 december van half 2 tot 5. Uh, gezellige workshop, uh, pepernoten en al dat soort Sinterklaas uh, snoep. Opgeven gewenst op het nummer? Uh, ook weer van uh, pluspunt dat is... 023 573 uh. 574 0330. Zo, jij went dus ook wel. Ja, ja. Helemaal ja, jij zit daar ja? ook heel dik in, dus jij bent het yes Jullie, ja. ontzettend leuk dat je er was. Ja, uh, helemaal uit Amsterdam. Ja. Neem je vriendin mee en ga lekker ja. wandelen langs de Kust. Ja, dat het zeker doen. Dat is mooi weer. Ja. Ja, dankjewel, dankjewel en tot de volgende keer. Ja, ook bedankt. Ons tweede onderwerp en aangeschoven is Suzanne Jansen en Udo Wetzels. Goedemorgen. Dan gaan we het hebben... oh, goedemorgen. Als je, pak hem gewoon eventjes, dan kan je uh, eerst links en dan rechts praten met één microfoon. Dan hoef je niet zo scheef te zitten. We gaan het hebben over uh, de Formule 1 camping op het tcb terrein. En dat is een initiatief van uh, Suzanne Jansen. Hoe ben je daar zo op gekomen? Um, nou, dat was eigenlijk niet zo moeilijk, want we hebben het al eens eerder gedaan. Op de trein? Ja. Was dat met de A1? Uh, A1 Grand Prix? GP. Dat is al heel lang geleden. Heel toen? lang geleden. Hoe lang uh, ongeveer? Kan 2007. Ja, dat kan, best kloppen. Ja, ja ik. Ja. Ja, ja. ja. Dat was toen wel een hype, uh, die A1-Grand Prix. En toen had je hetzelfde, hetzelfde format? Eigenlijk wel, ja. Ja, ja. wij. Uh, nou ja, volgens mij werd al snel duidelijk dat alle hotels uh, al heel snel volgeboekt waren. Dus. Um, Kwamen wij met het idee, ik en Udo, wij deden op dat moment de uh, kantine op Camping voerde, om wellicht het TZB-terrein daarvoor te gebruiken? Hebben we daarvoor de gemeente benaderd? Mm -hmm. En die waren eigenlijk hartstikke blij. Omdat er weer een plek gecreëerd werd uh, waar mensen konden overnachten. Ja. Dus ja, Formule 1 hierheen. is ja. dus nog, ja, eigenlijk. Ja, dan, uh, uh, het was he? <laughs> oh, ja, het heel uh, ja, Het is een groot terrein. Ik las 1800 tenten. 1800 personen. Personen. En als je, moet ik dat door twee delen of door vier delen? We, hebben, we zijn nu uitgegaan van 602 persoonstenten en vier, uh, vier, uh, 150 vier persoons tenten. Dus er komen 750 tenten. Ja. ja. En als ik dat even zo plaats. Ja. 1600. Ja. Je hebt het uitgerekend, je 1800, hebt het ingetekend. Dat dat goed goed is. Ja. Maar het ging mij even om de, om de verdeling van de tenten, hoe je dat allemaal neerzet en zo. Um, wat mij opviel is dat ze compleet verzorgd zijn. Klopt. Um, we hebben meerdere gesprekken gevoerd met het circuit en met de gemeente Zandvoort. En daaruit kwam uh, toch wel dat uh, zij mobiliteit en veiligheid uh, uh, heel erg belangrijk vinden. Uh, vooral het stukje mobiliteit. Dus uh, wat kan je doen om ervoor te zorgen dat mensen niet met de auto komen, maar met, juist met het openbaar vervoer of mm -hmm. met de fiets. Is ervoor te zorgen dat ze niet zelf hun tenten mee moeten nemen, maar uh, volledig ingericht. Uh, zodat ze eigenlijk uh, een rugzakje mee kunnen nemen met wat spulletjes. En, Vier dagen bij jou op de camping, bij ja. op de camping. En dat hangt daar een prijskaartje aan dan wel? Aan we zo'n volledig verzorgde tent? Ja, daar hangt zeker een prijskaartje ja. aan vast. Um, wij zitten, uh, ja, we hebben verschillende. Uh, we praten natuurlijk niet alleen over de tenten, we praten ook over uh, douche. WC-voorzieningen, uh, verlichting van, de, van de, ja. de beveiliging, afvalverwerking. Want het is natuurlijk eigenlijk een nou, braakliggend terrein. Je gaat het inrichten voor het een camping. Een ja. Ja. Ja. ja, er is niks natuurlijk. Hè? Dus daar ja. zitten wat kosten. Dus daardoor zitten wij ook inderdaad, misschien kunnen mensen dat ook zien, van zitten we wat hoog in de kosten. Wij hebben um, berekend op 85 euro per persoon per nacht. Okay. Verplicht vier nachten. Verplicht vier ja. nachten, wat eigenlijk dan ook wel weer iets uit, vanuit de gemeente en het circuit ja. is. Omdat ze niet niet willen. Waarschijnlijk uh, gaat misschien het dorp nog wel op slot. Dat weten we natuurlijk allemaal nog niet. Nee. Um, maar ja, laat die mensen maar donderdag komen. Dan zijn ze ja. er en kunnen ze maandag na de race weg. Uh, als je de, de stormloop ziet op, uh, op allerlei kaartjes, en dat is natuurlijk via Formule 1-Spie gegaan, uh, rang uitverkocht. Mensen kopen een kaartje. Je gaat daarna denken van, goh, uh, dan ik heb een kaartje voor vier dagen gekocht, ja. Ja. dan kan ik nog ergens naartoe. Ja. ja, roep jij, je kan me uit camping. Hey, maar ik wil even terug naar het volledige verzorging. want ik vind dat wel grappig. Ik kom daar binnen, er, er staan uh, uh, slaapzakken, veldbedden, dat moet je aankopen of ga je dat huren? Ik zelf. Ja? Nou ja, de, jullie als... Uh, uh, um, op dit moment uh, kopen wij de tenten, wij kopen alles op. Ik koop alles oh? op? Ja. Dus als ik bij jou kom logeren, mag ik mijn slaapzak mee naar huis nemen? Op zich mag jij als je dat wil de tent meenemen. <laughs> ja. ja. Dat is wel heel erg goedkoop als ik het dan even doorreken. Ja. Het <laughs> ja, nee. ja. komt zo bij me. Ja. Ik zeg: hé, hey, 1800 uh, uh, slaapzakken, wat moet je daar daarna mee? Ja. Die ga je weer verkopen, dan ook weer. Daarna. Die of we... Ja. nou we gaan nu naar de, onze logistiek. we hebben we er wel over nagedacht want inderdaad tenten ja, uh, ja. die worden aangeschaft uh, daarna uh, uh, is de mogelijkheid dat de mensen die meenemen dat is mogelijk zodat er ook een, groot, uh, een groot, aantal, uh, groot aantal personen zijn die dat gewoon laten, laten staan nou, daar is dan ja. oplossing voor juist in, in, in het verhaal van duurzaamheid ja. de tenten worden allemaal uh, weer netjes in, in containers gezet worden niet hergebruikt maar die worden wel allemaal volledig gerecycled Okay. Dus daar worden allemaal nieuwe dingen weer van gemaakt. Nou, ik, ik kan me oh. voorstellen ja. dat mensen ja. bij jullie die, die tent gezien hebben van, goh, dat is een mooie tent. Ja, maar om het daarna weer uh, om ze daarna weer uh, als als op het, op het terrein blijven, moeten ze daarna weer schoonmaken en weer uh, opslaan werken. Dat is eigenlijk geen doen. Dan wordt de prijs nog hoger. Ja, ja. Uh -huh. En dit is eigenlijk een hele erg uh, uh, een duurzame oplossing. Ja. Maar het, uit, uiteraard in eerste instantie, de, de tent is gewoon eigendom van degene die. Uh, die, die dus je vier. koopt, je koopt nou. eigenlijk je uh, onderdak dan. Ja, voor je huurt die hem, maar je mag ja. hem mee ja. meenemen. Ik denk dat je sowieso vol komt te zitten, omdat uh, uh, grote vragen zijn naar, uh, naar locaties op die drie dagen ja. of vier dagen. Maar dat vind ik wel een leuk concept. Snap op, we'll nou, we gaan sowieso. Is het echt voor een uh, full service concept? Dus we hebben inderdaad de overnachting, dat je hem al hebt uh, gedaan. Alle sa sanitaire voorzieningen zijn ook gewoon voldoende. Uh, we hebben juist uh, ervoor gekozen dat we, dat we te veel sanitaire voorzieningen hebben. Dat we, dat, want je krijgt een gigantische spits in de ochtend, zeg maar. Ja. Dat we gewoon echt we hebben Dat we gewoon voldoende, de beveiliging is voldoende. Het moet gewoon een heel erg uh, leuk evenement worden. Maar die ook gewoon uh, goed, uh, ook goed te doen is voor iedereen en, ja. Ook, ja. en ook gewoon veilig. Hoe doe je dat, uh, dat logistiek? Ik kan me zo voorstellen dat een aantal uh, douchewagens, toiletwagens uh, op het trein komen te staan. Ja. En in voldoende aantallen, want het zijn natuurlijk een heleboel mensen die s'mores allemaal naar de wc en willen ja. douchen. Hoeveel, hoeveel zit je er neer? Ongeveer? Uh, de precieze aantal is nog niet helemaal bekend. We, hebben wel, we zitten nu al vooruit de rekening op het gebied van, van aan- en afvoer van. van uh, om netje, even netjes te zeggen: de, de vloeistoffen, zeg maar. Uh, er moet ook maar niks ja. gerekend worden. Dat is gewoon een berekening wat je, wat je gaat maken. Ja. En daaruit komt ook een aantal uh, containers te staan. Uh, dat, dat, we zijn nog een beetje aan het precies aan het schuiven. Dat ligt ook, ook aan, uiteindelijk aan hoeveel personen uiteindelijk op de camping hebben. 1800. 1800 als we gewoon volledig vol zitten, mm -hmm. dan hebben we daar gewoon volledig op berekend. Dus, uh, ja, want, dat uh, je, zit gewoon. Goed. De stroom, uh, water, ja. afvoer. Uh, ik, mag je gebruik maken van de kantine? Uh, wellicht Daar <laughs> zijn Tuurlijk. we nog mee Tuurlijk. bezig uh, een -tent. Uh, we zitten, er ja? komt sowieso ja? een tent voor te staan okay. ja een facilitaire tent die wordt volledig ingericht met, uh, uh, met tafels en met, er wordt een soort uh, uh, receptie voor dat zeg maar om, om, uh, om in te checken, ja? maar daarna gaan we ook een, als het allemaal doorgaat ook een, uh, een ontbijtservice verlenen, dus we in de ochtend moet daar een, een overkap met een, uh, ja. alle tafels stoelen, ja. der, van, van, een beetje van die biertafel met die inklapbare tafels komen daar te staan dan niet voor de bier, maar gewoon voor de koffie en het broodje. Dat gaan we, dat gaan we ook allemaal faciliteren. Dus dat, dat zit eigenlijk wel goed. Om echt de mensen nog een, een, een leuke belevenis te geven. Want daar gaat het eigenlijk wel om. Het feestje. Ja, nou, dat is het wel. Ja, ja het ja, heeft is... twee kanten. Ja. Eén is het een ondernemer. En A M en B en moeten de mensen plezier hebben. Ja. Ja. Je doet dat niet alleen maar voor de mensen die plezier willen hebben. Dat, dat is gewoon duidelijk. en is ook helemaal niet her. Want daarom ben jij ook zeker onderneemster. Maar jij hebt het te druk voor de camping, las ik. <lacht> Ja, daarom heb ik u al meegenomen. <laughs> ja, er spelen wel wat zaken uh, met het hotel. Amsterdam Beach Hotel gaat een aantal maanden dicht. Wanneer ga je dicht? Ik ga uh, 13 januari dicht. En we moeten met de paas over. Uh, ga je verhouden <laughs> ja, Dan heb je weer we de, hulp, de hulp van dan nodig, denk ik. Ik heb geen ja Maar dan ga je dicht. Ik ga dan dan, uh, drie uh, maanden uh, dicht. We ja. gaan uh, flink renoveren. En uh, uh, we gaan uh, van een drie naar vier sterren product. Um, Wat houdt dat in? Nou, dat, uh, ja, van drie naar vier sterren moet je aan een aantal eisen voldoen. Waaronder een lift. Dus die gaat ja. er komen. Mm -hmm. Heel fijn. En uh, dat ze ook wel met bepaalde zaken die je aanbiedt in de Kamer. Um, dus ja, het is uh, straks ook niet meer uh, terug te herkennen. Het is geen uh, Amsterdam Beach Hotel meer zoals jullie. Maar... Okay. We zijn zeer benieuwd. Ja, naar, leuk. Uh, ja. Ja. Ja. Ja. En we komen voor Paas even kijken. <laughs> <laughs> maar hebben jullie nu met die camping, hè, die volgend jaar... Uh, ga, heb je wel veel vrijwilligers nodig, denk ik? Of vrijwilligers of gewoon mensen, mensen ja, in, de de, de, in de dienst? Ja, ja. Dus ik ben al langzaamaan in mijn ja. vriendenkring ja. aan het kijken. Ja. Van, hey. En op zich wil iedereen wel, vindt het iedereen ja. wel het ja. heel leuk om ja. te doen. Want het heeft inderdaad niet alleen de camping. We hebben straks waarschijnlijk ook nog wat zaken... die misschien gaan plaatsvinden op het mm -hmm. Badhuisplein. Ja. Uh, uh, qua horeca. Uh, dus ja. ja iedereen uh, dient nu zijn plannen in bij, uh, bij het bureau wat overkoepelend is. En daar wordt dan uitgekozen. Uh. Maar de camping, uh, dat staat. Tenminste, Udo is daar druk mee bezig. Want ik hoor een aantal dingen van: ja, dat moet ik nog doen en daar ben ik mee bezig. Ja. En dat is ook heel logisch, want je, uh, het idee is er en moet nu gestalte krijgen. Um, die 1800 plaatsen, uh, zijn die al gepubliceerd in, in, in den landen? Dat mensen al, uh, al kunnen reageren? We hebben wel wat promotie gegeven. Eigenlijk zijn we nu pas sinds. Anderhalve week, denk ik, online met een website, omdat we toch moesten wachten op een akkoord vanuit de gemeente. Duidelijk. Um, dus we zijn er wel mee bezig, maar het is nog niet, uh, we hebben het nog niet groots aangepakt, uh, waardoor uh, waarschijnlijk heel Nederland. Nog, nu, uh, nog niet stormloos. Nee. nee, dat is een beetje uh, het idee dat als je dat lanceert, dat je een flap in één keer vol zit. Of, ja. of zie je dat anders, Udo? Nou, uh, dat zie ik niet anders, alleen helaas is de theorie in de praktijk gewoon even anders. <laughs> dat is gewoon gezegd. Ja? ja, nee, dat ja. gaan, gaan we goed. Hebben maar hoe ging dat de vorige keer dan? De vorige het dan. keer was het zonder de overkoppende organisatie. Okay. Toen waren ja, we eigenlijk ja. veel eerder begonnen. Ja, het was ja, er ja. veel minder toetens en bellen ja. om even zo te zeggen. Tegen, we moeten er nu aan heel veel verplichtingen voldoen. En heel veel zaken die gewoon meespelen. Ja. Voordat we dat, het plan kunnen doen. Toen was het, ja, het was een beetje... Uh, um, in de kinders... Uh, hoe zeg je dat? In de, het was nieuw. hè? Ja, het het was, was nieuw. En ja. de gemeente was ja. gewoon heel, heel, heel erg positief. En die zei gewoon, joh, ga. Doe maar. Ja. Doe ja. maar. Het is nu strakker. Ja. Het is nu strakker. Ja. meer restricties. Je moet aan meer, aan meer voorwaarden voldoen. Ja. Dus je kan ook niet, ook niet zomaar live gaan. Toen ja. gingen wij eigenlijk veel ruimer van tevoren live. En nu zijn we echt op het laatste moment gewacht. We zijn eigenlijk voorbij nu de, de grote uh, publiciteit. zeg maar gegaan. Ja. Dat is nu allemaal geweest. Nu zit je een beetje in het, in het, in het, in het mindere gedeelte. En nu komen wij. En, hoe gaat die website heten of hoe heet die? Camping campinginsandvoort.nl Camping? Campinginsandvoort.nl In Zandvoort. In Zandvoort? In, ja, Zandvoort? in Zandvoort. in Zandvoort. Camping in Zandvoort. Ja, oh, okay. dat kan ja, simpel, ja, ja. Maar er worden er nog meer. Zeg je? Er worden er meer. Het voetbalveld wordt waarschijnlijk ook een camping. Uh, daar kan ik geen uitspraak over doen. <laughs> nee, moet je ook niet doen. Het zijn niet de voetbalvelden volgens mij. Er zijn één camping nou, we, wel, wij hebben veel en dus ja. er komt meer. Nou, er zijn, er zijn ja, ja, wij, wij hebben natuurlijk wel een hele goede relatie nu met, met, met de overleidingen ja, ja, bedrijven ja. Giedersen. Daar hebben wij een hele goede ja. gesprek. maar op hele goede voet samen met hun en met de gemeente. Uh, er komen, inderdaad naar, naar ons weten, komen twee campings waar, ja. waarvan wij er één zijn. Ja, die okay. gewoon volledig goedgekeurd zijn, die volledig dat gaat doen. Ja. En, en de andere, in de andere campingen daar zijn er wat onduidelijk, uh, onduidelijk, oh, Nee, Oké, maar die van jullie is vergroot punt. Ja. Dus die, ja, komt, dus die er. komt er. Ja. Ja. En ik kom er toch even uh, bij Suzanne op terug. Ja, daar ga O jee. De kranten staan de bol van. Je ja, hebt het al eens eerder geroepen ja. uh, De toplessbediening in, uh, in de camping. Ja, je nou ja, dat, dat... Maar ik was ook dat jullie het al eens eerder gedaan hadden. Ja, dat verhaal is dus een beetje zijn eigen leven <laughs> gaan leiden. Ja. Um, waar komt het vandaan? Het komt inderdaad van het feit dat wij die camping eerder gedaan hebben tijdens de ANGP. Ja. Um, wat zou ik zeggen? Het was een andere tijd misschien toen. Uh, de... Autosport was misschien nog steeds wat meer uh, ja, voor mannen. Uh, ik denk ook dat wij uh, de, de eerste jaar zeker hadden wij zo'n duizend man zitten. En ik denk dat 95% misschien nog zelfs wel meer man was. Ja. En um, wij deden de kantine op dat moment ook. Dus ja, jij gaat dingen bedenken. Hoe kan ik die mensen naar Binnen. mij terugkrijgen? Ja. Ja. Uh, want hè, ik wil ze eigenlijk in, dat ze bij mij een biertje drinken. En uh, niet in het dorp. Dus... Ja, ik weet niet. Toen kwam Wij hebben, het kwam op. Ja. Het kwam op en we hebben het gedaan. En het bleek een groot succes te zijn. Um, maar ik ben natuurlijk door meerdere uh, media de afgelopen maanden benaderd. Uh, heb dit uh, gesprek wat ik nu met jullie heb ook gevoerd. En uh, oh, oh ja, oh, ga je dat dan weer doen? En dan, dan laat je het een beetje in het midden. Maar dat is eigenlijk nooit uh, serieus geweest. Uh, nou, een beetje prikken, ondanks die, dat heeft mm. het heel veel... Uh, ik, ben, ik ben... na Stukje in de krant ben ik gisteren eergisteren door heel veel nieuwszenders gebeld. <lacht> dus ja, het is allemaal... het leeft. Het leeft wel, hè? Het leeft. Ja, het, het is, leeft. is uh, ja, gratis promotie. Maar het is nu niet insteek. Wij hebben ook uh, duidelijk gezegd: uh, het wordt een camping waar je ontbijt. Uh, en eventueel een lunchbox mee kan nemen. En we willen nu juist dat iedereen in het dorp blijft. Want okay, er worden okay. heel veel evenementen, heel veel site events georganiseerd. En uh, dus s'avonds zal er weinig te beleven zijn bij ons. Okay. Dat is Geen topless dus. Nou, we weten... Misschien in het Amsterdam Beach. <laughs> of het Badhuisplein. Of het Badhuisplein. Ja, je weet het niet. Je weet het maar nooit. We houden het gewoon nog steeds in het midden. Ja, wel, ja. Nou, tegen de tijd Leuk, dat jullie ja, uh, complete plan, uh, ook of Amsterdam Beach uh, klaar is over de site, die fans ja. die dan komen, dan spreken we elkaar zeker nog een keer. Ja, dank leuk. jullie wel. Dank, dank wel. Ja. En wij spreken elkaar later nog. Dank je wel.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 ...naar ons laatste onderwerp. En we zijn al druk in gesprek... ...met de heren Henk Boré en Gerard Smit... ...van de Lions afdeling Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, we hebben al uh, gesproken... Uh, ...voordat de microfoon open stond... ...over de inzamelingactie... <coughs> ...DE spaarpunten en uh, vreemd of oud geld. Um, het loopt al een tijdje, Henk... Die, uh, die, uh, ...die acties, beide acties... ...want als ik hier een, een, een weetje pak dat je al uh, 750.000 munten hebt uh, verzameld, dan is dat niet van gisteren. Nee, nee. Maar daar kan Gerard het meest over. <laughs> Gerard, oh. de microfoon gaat naar de andere kant. Ja. Gerard, uh, 750.000 munten. Uh, ja. Nogmaals, dat is niet van gisteren. Dat, dat moet is een dan... kwart miljoen, hè? Ja, dat... oh. <laughs> ja, als je daar allemaal euro's wel. achter zet, wel ja. ja. <laughs> maar uh, de vergelijkbare waarde is, is, is, is straks misschien interessant om eens te noemen... Maar hoe, hoe lang loopt zo'n actie dan al? En, en hoe werkt dat met dat vreemde geld? Ja, dat is eigenlijk begonnen sinds de euro is ingevoerd. Ja. En als ik me goed herinner was het 2001. 2000, 2000, 2001. Ja. 2000 ja. 2001, ja. Dus het loopt al uh, 18 jaar. Hoe loopt dat? Hoe gaat dat? Staat, staat er een bus? Uh, waar kan iemand dat geld kwijt? Nou, het initiatief ligt bij de, de Lions Club uit Ettenleur. En ik wil graag die naam ook noemen. Oh Herbert Versenveld. Die is daar de grote motor van. Ja. Uh, nog steeds... Uh, 80 plus, maar dan toch nog steeds een grote motor. En top, ja. Ja, ik wil dat compliment nog wel een keer even maken. Uh, en uh, die hebben ervoor gezorgd dat er inmiddels uh, uh, een groot aantal uh, zeg maar inzamelingsbussen uh, uh, uh, staan. Heel veel bij, bij grote filialen, zoals Albert Heijn, maar ook bij anderen. En uh, die munten die uh, worden, en dat is ongelooflijk veel werk... Die moeten natuurlijk allemaal ingezameld worden. Dus degene die die bussen van de Lions. Die dat dan hebben georganiseerd. En dat zijn ongeveer 55, uh, 60 clubs in Nederland. Die dan zo'n bus uh, uh, plaatsen. Zorgen dat het geld ook weer wordt uh, elke maand of elke twee maanden er, wordt ingezameld. En dat gaat dan naar een centraal punt. Er zijn twee punten in Nederland. En dan gaat een, een enthousiaste vrijwilliger, die al of niet lion, dat hoeft geen lion te zijn. trouwens. Nee. Die, uh, die gaan al die munten gaan ze sorteren. En dat is natuurlijk razend veel werk. Oh, yeah. yes. En daarna is het nog niet klaar. Want dan wordt het allemaal in plastic zakjes. En dan moet het natuurlijk naar het land vervoerd worden waar ja. dat geld vandaan komt. Oh, en, dan, echt waar? en dan moet je dan nou wisselen? Want je kunt dat namelijk niet in Nederland wisselen. Oh. Nee, munten sowieso niet. Nee, nee. dus, je, dus nee, dat wordt meegenomen je door enthousiaste... Uh, papier wel, denk ik, of niet? Uh, of niet wel. Nou, ja. als het veel waard is, papier nog wel. Ja. Maar uh, klein, klein papier ook niet. Maar die munten moeten dus meegenomen worden. En, dat en wordt wie gaat dat doen dan? Ja, dat zijn vrijwilligers die dus in de luchtvaart werken. Oh, Oké. Okay. Ah, die die, die, die nemen die dat mee. Dat in het, in, in het, gaat naar Bolivia, ik zeg maar. Ja, ja. Willemburgland. Ja, ja, ja, ja. En dan ga je daar naar de lokale oh. bank. En daar kun je dan je euro's... In dollars of euro's. Of dollars. Euro's. Ja. En die breng je weer terug naar Nederland. Dus, dus oh, het is een heel ingewikkeld proces erg, eigenlijk. ja, ja. ja want en, gaat... toch, en toch gebeurt het. Mooi. En, die... en dat heeft dus ook al heel erg veel geld opgeleverd. Hè. Meer dan zeven ton. Zo. En uh, we rekenen dus uh, dat een, een gemiddelde staaroperatie in een derde wereldland... Ja, laten we dat nog even oh, uh, zekerstellen. want als, al wat je nu doet met die DE-punten en dat geld, dat is voor staaroperaties. Niet uh, alleen staaroperaties, hoor ik net. Waar gaat het geld naartoe? Het gaat, We uh, moeten een duidelijk onderscheid maken. Ja, ja. Uh, het uh, het, het uh, Vreemd en oud geld, dat gaat naar een Nederlandse stichting. Die heet nu Fight for Sight. Dat, ja. is, dat was voorheen de Lions werkgroep Blinden. Maar we ja. vonden dat het een Engelse naam moest krijgen. En die zorgt ervoor dat allerlei projecten in de derde wereld worden gesteund. Dat geld wordt uh, weer vermenigvuldigd door wilde ganzen. We werken dit jaar over, uh, in het vijftigste jaar. 50 jaar als fight for site. Voor het steunen van projecten. Dat zijn mm -hmm. vaak projecten zo van 30.000, 40 40.000 euro. Een ziekenhuis ja. wordt ingericht. Met apparatuur. Ja. Als daar operaties worden daarmee gesteund. Ja. Uh, en uh, dat, dat is wat we met dat geld doen. En de DE punten. Dan geef ik het. Uh, dat is een ander nu gaan we naar is Henk een ander, over het. Maak. Uh, um, als ik het goed begrijp. Is al dat geld wat er komt. Wordt heel breed verdeeld, dus niet alleen voor uh, staaroperaties, maar ook voor ziekenhuizen enzovoort. Het uh, is uh, heel is. breed medisch verspreid. Uh, ja, nou ja, maar oogkundig dan. ja, ja ook Wel ogen. alleen voor oogkundige ja, okay. steun. Ogen, ja, ja. Uh, dus we doen staaroperaties. Dat is natuurlijk een heel belangrijk item. Maar we doen ook uh, steun aan uh, blinde scholen. Dus de blinde en slechte... Ja, ja. Ja, ja. Nou, braaien, maar tegenwoordig heb je heel veel hulpmiddelen. Uh, optische hulpmiddelen. Speciale brillen met vergroting. Uh, ook, ook inderdaad. Een drukpers een, ja. een, een voor, voor braaien. Uh, ja. Maar ook tegenwoordig... Uh, zijn heel veel blinden geholpen met computers. Ja. Dus, uh, maar we doen dus veel projecten op het gebied van slechtzienden, ja. met dan okay. vooral slechtzienden en blinde blinderscholen. Ja. Uh, en daarna operaties, maar dat is dat indirect, gaat. vaak indirect. Hè. We steunen ja. niet zelf meer oogartsen naar, naar, naar zo'n land. Nee. We steunen een, een lokaal project. De mensen worden ook opgeleid. Mensen worden opgeleid, uh, apparatuur. Uh, ja. Op allerlei niveau opleiding. Ja. Maar de ouwe echtpet, uh, uh, nee, Die gaan duidelijk. niet voor de staaroperaties. Nee. Het, het is nu duidelijk dat uh, uh, het geld heel breed uh, ja. oogheelkundig verspreid wordt. En dat kan dan van een ziekenhuis tot de staaroperatie. Nee. Henk, jij spaart DE-punten. Gerrit heeft overigens heel veel oogoperaties uitgevoerd. Hij is zelf uh, uh, oogchirurg. Ja. Nog steeds? Ja. Nu niet meer. Niet meer nee, nee, Ik zijn net al, uh, wij, ja. uh, wij doen dat nu indirect. Hè? Ja. dus ja, dat, dat we staaroperaties ja. zelf uitvoeren. Ik heb ja. inderdaad dat heel veel, ja. heel veel gedaan. Dat is echt van 30 tot 40 jaar geleden. Nu is het eigenlijk steun voor nu, projecten. Maar er ja, zijn oké. bijvoorbeeld, ik zou maar zeggen, een Nederlandse oogarts Die eigenlijk ook tropenarts is. Die, die zit met zijn vrouw in het ziekenhuis in Zambia. En dat kan dus wel. Ja, ja. En die steunen we dan. Okay. Maar het zijn dus bijna altijd lokale projecten die we steunen. Okay. Ja, ja. Dat was even een, een sidesprongetje weer terug. Dan gaan we koffie leuten. Nu gaan we koffie leuten. <laughs> Hengspaard.de Heng punten. Ja, nou die actie die wordt sinds acht jaar gevoerd in Nederland. Uh, daar doen uh, momenteel 77 Lions Clubs door Den Landen. En dan ook door heel Nederland aan mee. Uh, de insteek is, Douw Egberts die stelt bedrukte dozen ter beschikking. Die deze week met een foto in het Zandvoortskrantje afgedrukt staan. Daar plakken we een foam oud geld logootje bovenop. Uh, Kijk, maar goed. Ja. Ja. Nou, en Wat de bedoeling is, is uh, uh, dat mensen hun oude Egbertspunten ter beschikking willen stellen. In plaats van een nieuw koffiezetapparaat of kopjes, wat ik een bekende eh. geschenk uh, Dat ze die daarin deponeren. Uh, en dan is de deal met Douwe Egberts... dat ze volgens een soort verdubbelaar, zoals Wilde Gans op buitenlandse projecten... 50% extra toepast. Dat Douwe Egberts daar ook een, een, een soort verdubbelaar aan hangt. En dat heeft bijvoorbeeld vorig jaar... 130.000 pakken koffie voor de voedselbank opgeleverd. Dat was mijn, uh, mijn eerste wat opkwam bij die punten. Uh, punten gaan naar koffiezetapparaten... Uh, noem maar op, kopjes. Dus zij doen geen geld... Maar zij verdubbelen in koffie? Ja. Oké. Okay. Ja, ze geven geen... Uh, nee, we maar, het om. is niet materieel, maar puur koffie, pakken koffie. douwe het pakken koffie. Een ja, ja. van de basisproducten ja. die wij vaak verzocht worden. Eén ja. keer per jaar in de supermarkt hier. Hè, dan krijg je ja. een boodschappenlijstje. paar ba basale boodschappen. Er zit altijd koffie, koffie in bij. Ja. Ja. Nou, ja. 130.000 pakken. Ja. specifiek is. voor de voedselbank. Ja. Dit ja, is een typisch echt. op de voedselbank gerichte... Ja. Afgelopen ja. maand hadden we ja. de speelgoedactie. Toen stond er een reuze doos bij Albert Heijn. Waar je tot op de omvang van een step... Speelgoed sp <gokes> kon doneren. Doed, ja. doneren. Ja, ja, ja. En, uh, nou, en zo ook uh, in dit geval. Ja, En net als met munten en biljetten. Uh, dat levert natuurlijk heel uh, veel telwerk. Ja. En er is een vertrouwen leuke woordspeling, een blind vertrouwen van Douwe Egbert, dat het aantal punten wat we inleveren, dat ze, dat, dat ook is. voor granted nemen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Uh, je ik mag, leven, mag ja. toch wel aannemen dat een, uh, een, een, een, een organisatie als de Lions te vertrouwen is. En dat doet DE natuurlijk ook. Dat zijn jouw woorden, ja. Ben. Nou, ja. <laughs> nee. Maar als zo als al werkt al het Als ook je doet. moet zien dat je tienhuis punten uh, moet stelen van DE, dan... Uh, Doe, zo maar wordt er veel uh, punten gedoneerd? Ja, ja. ja. Enorm veel. Uh, uh, vorig jaar waren dat de 700.000. Nou, en daar, dan doet Douweegbaas daar, daar nog even iets bij. Ja. Ik heb het nooit omgerekend hoor, wat een pak koffie kost. Maar uh, weet je, het, is, het gaat alleen maar over geld uiteindelijk. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, en het ja, is voor de voedselbank ja. een enorme ondersteuning ja. uh, in, hun, in hun programma. Ja. Ja. Voedselbanken die, uh, die groeien nog steeds. Ja. Helaas, dus uh, uh, het project is natuurlijk ook wel een, een soort dankbaar ding. Want ja. ik denk dat de Voedselbank heel blij is met, uh, met jullie acties. Absoluut. En, uh, nou ja, ook, we hebben in Zandvoort ook een, een, een filiaal van de Voedselbank. Ze zijn niet fysiek aanwezig. In die zin, er is geen uh, locatie als zodanig. Maar ze zijn gelineerd aan. aan uh, Haarlem, hè? Haarlem. En Haarlem weer aan het hoofddistributiecentrum ja. Amsterdam. Daar ben ik pas geweest om die doos op te halen. Nou, ik zit zelf 50 jaar in de logistiek. Maar ik kwam daar dus in een logistiek centrum. Dat ik dacht van. Oh, zo. zo kan het ook. Ja. Ja, dat, dat moet het Echt mooi. professionals zijn ja, dat ook. Dat moet ook wel. Dat moet absoluut. Want voedsel heeft een houdbaarheidsdatum. Ja. En gelukkig vindt er steeds meer ingang bij supermarkten. Dat... Uh, bij overschrijding van de houdbaarheidsdatum... dat het voor minder beschikbaar gesteld wordt enzovoorts. Ja. En dat zijn hele goede acties. Als je het nou over duurzaamheid hebt en dergelijke... dan is dat heel veel. Ja, er dus. ja, wordt, wordt dus dan minder weggegooid... want ja. het gaat naar een uh, goede voedselbank. Ja. Dus wij, uh, wij hopen dat <coughs> deze doelen in Zandvoort opgepikt worden. <coughs> want ik, ik ben er vooruit gegaan uh, toen dit verzoek bij ons kwam... Toen dacht ik, nou ik denk, nou, ik weet dat zandvoorders die reizen verder dan de Middellandse Zee. Die nemen ja. alles mee. Die, die, ja. uh, we hebben hier genoeg uh, mensen, uh, uh, ook buitenlandse mensen misschien, et cetera. Nou, uh, en, en wat betreft de spaarpunten. Uh, ja, ik denk dat er best nog wel spaarpunten ook beschikbaar zijn. Tuurlijk. Kunnen wij na het nieuws hier nog even over doorpraten? Ja, ik wil nog we één dat. ding zeggen. Maar nou, dat doen we daarna nieuws. Want we moeten afbreken, zie ik, van mijn uh, regisseur. Oh. En dan... Uh, oh, je mag het nu doen, zie ik net van... Uh, nou, ja, wat ik nog even wel. wilde dat benadrukken. Ja, dat is goed, ja. Op dit moment uh, worden de dozen bij bakker Bertram, de Bruna en de Hema geplaatst. En dan hoop ik nog wel een locatie in Noord te vinden, omdat er heel veel mensen wonen. Daar gaan we ja, daar straks dat nog even waar. over praten. Dank je wel. Ja.